Uur. Door al met het NOS-journaal. Mensen met een niet-westerse achtergrond, laag opgeleide en mensen met een arbeidsbeperking... lopen meer kans om een baan te verliezen door de coronacrisis. Ze werken vaak met flexibele contracten in de horeca- of reisbranche, kwetsbare sectoren. Volgens het SCP moeten deze groepen snel weer aan het werk. Bijvoorbeeld door omscholing, anders lopen ze het risico om langdurig in armoede te blijven. Voormalig staatssecretaris Snel wilde gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire al in juni vorig jaar een tegemoetkoming bieden. Maar door tegenwerking binnen het kabinet gebeurde dat pas vijf maanden later, schrijft NRC. Honderden ouders waren door de Belastingdienst onterecht als fraudeur bestempeld en moesten geld terugbetalen. Sommigen kwamen daardoor in grote financiële problemen. Snel was verantwoordelijk voor de Belastingdienst maar in de ministerraad kreeg hij geen akkoord voor de tegemoetkoming... uit angst dat alle ouders met kinderopvangtoeslag... zouden aankloppen bij de overheid voor een extra vergoeding. Na het overlijden van een dierbare komen mensen vaak in de knel met hun werk. Dat zegt vakbond CNV, die een onderzoek liet doen door Maurice de Hond onder 1100 werkenden. Van de mensen die een naaste verloren kreeg 1 op de 10 een burn-out... door de combinatie van rouw en werk... 1 op de 5 zegt te weinig steun te krijgen van de werkgever. Een kwart zegt langere tijd niet goed te kunnen functioneren. Het CNV vindt dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat mensen veilig terugkeren op hun werk door vroegtijdig contact op te nemen. Maar ook moet het rouwverlof beter worden geregeld. Met het tv-programma Nederland voor Suriname op NPO 1 is tot nu toe ruim een half miljoen euro ingezameld voor bestrijding van het coronavirus. Jurgen Rijman maakte dat gisteravond bekend als zijn typetje Tante S. Ook de komende dagen kan er nog worden gedoneerd voor medische apparatuur, mondkapjes, behandelplekken en IC-bedden voor Suriname. Het weer, vanochtend bewolkt en regen. In de loop van de dag wordt het in het zuiden en midden geleidelijk droger. Het breekt af en toe de zon door, kan het 20 tot 23 graden worden. Op andere plaatsen blijft het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de AWB. De N241, de weg Schagen-Wognem, is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A7 en Opdam. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Over stations. I've been clicking through the sites, read every newspaper, but I'm still not right in the head. the no way to go no matter what van zon, zee, Zandvoort en Zutphenrits. You think? I'm no.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 Waarom het werkt, houd me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me: maar, als je gaat, vergeet me niet, ik moet lachen.